Punt 9. Ja. Uh, ik heb al een vriend. Ik ook. Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om? We het het met me van Zandvoort ook op, op tv. tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. If you ever get yourself back here alive So you get high tonight Cause you don't need nobody to make it on your own You don't need nobody, you'd rather be alone So Jimmy gets high tonight We get tired tonight. I must go back to the Okay. En in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Marion Goedhoek met het NOS Journaal. In Suriname mag de partij van Ronnie Brunswijk in een van de grote kiesdistricten niet meedoen aan de regionale verkiezingen in mei. De partij van de voormalige rebellenleider was in Paramaribo en Manika te laat met het indienen van de kieslijsten. De stembureaus hielden de deuren wat langer open. Maar na een half uur waren de lijsten er nog steeds niet. De Partij van Brunswijk heeft op het laatste moment een verbond gesloten met een andere partij. Mogelijk dat de kieslijsten daarom te laat waren. President Feliciaan had de stembureaus gevraagd wat langer open te blijven. Dat leidde tot woede bij oppositiepartij NDP van ex-legeleider Boutersen. Die vindt dat het staatshoofd zich niet hoort te bemoeien met een onafhankelijk verkiezingsproces. Jean-Marie Le Pen doet in 2012 niet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De 81-jarige leider van de extreemrechtse partij Front National vindt het tijd om te stoppen, zegt hij in een interview met de Franse krant Le Figaro. Hij deed vijf keer mee aan de presidentsverkiezingen. In 2002 kreeg Le Pen zoveel stemmen dat hij in de tweede ronde van de verkiezingen de uitdager was van toenmalig president Jacques Chirac. Het is nog niet bekend wie Le Pen moet opvolgen. De werd in 1972 door Le PEN opgericht en wil vooral het aantal immigranten drastisch terugdringen. Rusland heeft een Amerikaans adoptiebureau voorlopig verboden in het land te werken. Aanleiding is de zaak van een Russische jongen van zeven die door een Amerikaanse vrouw was geadopteerd. De jongen en de vrouw konden niet aan elkaar wennen en dus daarop stuurde de vrouw het jongetje alleen terug in het vliegtuig naar Moskou. en heeft een briefje van haar op zak waarin ze schrijft dat de jongen gewelddadig is en psychische problemen heeft. De Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov is woedend. De zaak van het zevenjarige jongetje volgt op een reeks van incidenten met mislukte adopties van Russische kinderen in de VS.